Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen mensen op Kaag Eiland bij Leiden kunnen niet meer naar huis. Na een grote brand in een appartementengebouw zijn twintig woningen onbewoonbaar verklaard. Het vuur begon gisteravond en was moeilijk te blussen, onder meer door de harde wind. Deze vrouw werd wakker toen de buurman op de deur stond te bonzen. Toen zei hij zo van brand, brand, kijk naar boven, brand. Ja. En toen uh, liep ik naar buiten en uh, ik zag allemaal vlammetjes al. Ja. En heeft u nog spullen mee kunnen nemen vanuit uw huis? Nee, ik heb niks uh, mee kunnen nemen. Ja. Alleen de buggy. Ja. ja, alles is weg. Ze zit met haar babytje in een hotel in de buurt. Een bewoner wordt nog vermist, een oudere man. De brandweer is bang dat hij de brand niet heeft overleefd. Dakdekkers en loodgieters kunnen hun telefoon waarschijnlijk niet wegleggen of ze worden alweer gebeld. Er zijn veel mensen met schade na storm Franklin van gisteravond. En de meeste reparateurs hadden hun handen al vol na storm Younes van vrijdag. De verzekeraars komen later vandaag met een inschatting van de totale schade. En in Iran is een straaljager van het leger neergestort op een school. Er zijn drie doden. Er hadden er meer kunnen zijn. Maar de leerlingen zaten thuis. Ze krijgen daar les vanwege corona. Van de drie slachtoffers zaten er twee in de straaljager. De ander is de bestuurder van een auto die geraakt werd. En Vitesse heeft sorry gezegd voor het gedrag van de fans die gisteren in het uitvak zaten tijdens de wedstrijd tegen Utrecht. Dat duel werd tot twee keer toe stilgelegd, omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Harde klappen en nu de Vitesse-spelers, terwijl er allerlei fakkels het veld in worden gegooid. Eentje beland door de wind ook nog in de tribune aan die kant. Ja, die wordt natuurlijk teruggegooid. Het is uh, weer ellende en het wordt dus ook gestaakt door scheidsrechter Lindhout. En daar heeft hij alle reden toe: veel rook, veel vuurwerk, veel harde klappen. Eerder dit seizoen deden Utrecht fans hetzelfde tijdens de wedstrijd in Arnhem. Vitesse denkt dus dat het een wraakactie was, maar wil het niet goed praten. De directeur noemt het een dieptepunt en wil de dader straffen. Het weer nog? Op sommige plekken nog wat zon. Later trekt het dicht en gaat het regenen. Het wordt max een graad of acht en kan opnieuw flink waaien. Morgen meer zon en minder wind. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Uiteraard, je moet altijd het positieve blijven inzien. Je ja. moet altijd die stip op de horizon, die moet je proberen te bereiken. Alleen het systeem, zeg maar, van de politiek waarin je met vele partijen tot consensus moet komen. Ja, dat is niet altijd, dat geeft niet altijd een ideaal beeld. Zowel naar buiten toe als wel dat je daarmee snel stappen kan maken. Ja.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 the sky you'll get by if you smile with your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness of sadness although a tear may be ever so near that's the time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 Dat is gewoon niet goed. Dus dan kan je veel beter zeggen. Nee, we trekken het gelijktijdig. We trekken het gewoon naar de gemeente toe. En we gaan het vanuit de gemeente zelf aansturen. Betekent ook dat het financieel-economisch nog eh, zeg maar, voordeliger is. Want eh, je hebt eh, niet de overheidkosten. De overheidkosten heb je natuurlijk zelf. Nou, een ander. Eh, als derde punt dan, zeg maar. Om ze niet allemaal te noemen. Is de dienstverlening. Eh, we zijn toch, eh, zeg maar. En eh, dat staat er.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 gedebatteerd worden door jullie als er ooit een coalitievorming komt. Want een heleboel punten zijn in een aantal programma's gewoon bijna hetzelfde. Maar goed, zeven speerpunten. Dat is toch een pracht voor Zandvoort. Ja, maar dat zei het vier jaar geleden ook. Er gingen een breed gedragen programma komen. Omdat iedereen hetzelfde dacht. En helaas is dat ook niet helemaal uitgegaan. Ja, uiteindelijk was er een raadsbreed programma.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 Zo is het leven, dus leer wat je moet leren.